Na twee maanden is er een eind gekomen aan de vrijheid van koe Hermine. Ze is door dierenartsen verdoofd en gevangen. Morgen gaat ze naar een rusthuis voor koeien in Friesland. Koe Hermine moest begin december naar de slacht, maar vlak voor ze naar het slachthuis gebracht kon worden, wist ze te ontsnappen. Ze zwierf daarna wekenlang door de bossen. Partij voor de Dieren haalde via crowdfunding bijna 50.000 euro op om Hermine te kopen en naar het rusthuis te brengen.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 Dit was het NOS. -shot. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 Hele leuke gesprekken eigenlijk. En ja. met handen en voeten ging je dan de mensen helpen. Ja, en, toeristen natuurlijk. Uh, Alle ja. talen dat moest je bijna spreken. Hè? In Zandvoort heb je natuurlijk Duitsers, Fransen, Engels van alles. Ja. Dat vond je juist wel een leuk aspect ja, dat eraan. vond hè? ik heel leuk. Uh, leuk. Ja. En hoe, hoe woonde je in Zandvoort uh, al die jaren? Want je bent hier natuurlijk gebleven ook nog. Heb je steeds in hetzelfde huis gewoond? Ik, uh, ik doe eerst op de...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 Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Namuurde straal, een en dachten mij, meer dan.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 Dan blijf ik hopen op Uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. zee is vol